Hoe dan ook, hij wordt overmorgen in principe terugverwacht. Dus daar is nog niet meteen iets verdachts aan. Wat Dano betreft, ja. Dat is André ook. Die heeft zes gsm-nummers. En al die nummers staan op naam van verschillende bedrijven. Ik heb ze hier allemaal opgeschreven. La Laat ze? zien. Op zijn officieel adres tussen haakjes, dat is spiegelrij 16 bis. Met andere woorden, het huis vlak naast Beernaerts en Partners. Hè. Is hij al maanden niet meer geweest. Dat wordt u dus zoeken. Oh ja, het belangrijkste zou ik nog vergeten...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 Pieter, Guido, ik heb hier een paar resultaten bij. Je bent hier zonder Vermeulen, Jantje? Ja, die is onder huis. Hij eh, voelde zich niet goed. Hij heeft blijkbaar een verkoudheid opgedaan, zeker in de gangen van het kasteel van Malen. Oh, ga maar, die jongen. <laughs> Oké, <Okay>, een samenvatting. <coughs> uh, ik zal de technische details maar overslaan, zeker? Ja, doe dan maar, want wij begrijpen die zogezegd toch nooit, hè? Uh, ja, maar als wilt, lees ik zich toch voor, hoor. Het is maar dat mijn baas dat uh, Vermeulen beweert... Ja, dat was een andere... grapje, hè, vermerken. Uh, goed, uh, dus... Eén... Uh,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 En dat terwijl hij verdoofd was? Wel, uh, dat is tot nu toe nog een groot uh, raadsel. Vermeulen wil nog wat bijkomende testen doen. Ja, ik vraag me wel af hoe hij dat gaat doen. Ja, wat voor testen gaat hij doen? Uh, Pieter, kijk, uh, er zijn bij Mensaard rare sporen ontdekt. Een, een soort irritaties, kleine bloeduitstortingen eigenlijk... Uh, aan zijn ballen en in zijn... In zijn achterste...